Door Begens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten zijn over de hekken geklommen bij het terrein op Schiphol... waar privéjets opstijgen en landen. Daarna gingen de activisten onder de toestellen zitten... om te voorkomen dat ze kunnen opstijgen. De activisten klommen onder meer met ladders over de hekken. anderen braken door de omheining. Volgens Greenpeace proberen meer dan 500 actievoerders... de privéjets tegen te houden. Vliegen met die toestellen is volgens hen het meest vervuilend.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 Bagdella wordt gezien als haar vertrouweling. Hij wil doorgaan met het beleid van zijn voorganger. Aan het einde van een gezamenlijke militaire oefening door de VS en Zuid-Korea heeft Noord-Korea vier korte afstandsraketten afgevuurd. Volgens Zuid-Korea kwamen die in zee terecht. Noord-Korea beschouwde de zesdaagse oefening van de VS en Zuid-Korea als een provocatie. Daarom lanceerde het land de afgelopen dagen zo'n 30 raketten. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan er lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Amsterdam-Sloterdijk is de verdraging 10 minuten. Dat komt door een aan aanrijding, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat een lekker begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Billy Joel. Een heerlijke gauw uh, aan het begin van de show. Dat was uh, We Didn't Start the Fire. En als je deze plaat in de auto zou horen, goedemiddag trouwens, uh, Ben of Heugen. Ja, Rob Warren, Ja, een Hele goedemiddag. Goedemiddag, als je deze in de auto zou horen, zou je wat sneller gaan rijden over de zeeweg. Uh, die, ne die neiging, heb, die je neiging wel. heb je wel bij die muziek. Nou, ik waar, uh, denk dat diegene moet die. Moet je niet doen, maar ja. ja, hoeveel hebben we gemeten? 169. Kilometer per ja, uur. En wat waren de reacties op jouw bericht op? Uh, die waren er toch wel dat hij lang niet de snelste was? Nee, want er was uh, 210 geklopt. <lacht> Ja, Allemaal van dat soort uh, berichten 210. stonden onder het ja, uh, er bericht bij de radio. Ja. Maar ja. Het is, uh, ja, het is natuurlijk buitengewoon spectaculair. Uh, de beste man had geen rijbewijs bij zich en moest daarom ook zijn auto inleveren. Nou, Ik krijgt hij nog terug, je, je, dat is de vraag. Als een pakketje groter waarschijnlijk. <laughs> ja, ja, ja. En die gaat dan nog ho naar hoog over. Ja, goedemiddag luisteraars, wat gaan we doen vanmiddag? Nou, we beginnen straks met Caroline Koning en zij werkt voor Kennenmaar Hart. En met haar gaan we het hebben over de dag van de mantelzorger. Want dat is aanstaande... 10 november is dat. En ik heb een hele lijst vragen voor Carolien. Dus die gaan we um, doornemen. Het weerbericht. En we hebben natuurlijk de nodige muziek. Uh, muziek natuurlijk ook. Maar de nodige berichten. Zoals de kitesurfers van Hoek tot Helder. Die is gevaren. Deze kitesurfertocht. En 500 kitesurfers uit de hele wereld. Hebben daaraan meegedaan. En er is natuurlijk ook geld opgehaald voor de Hartstichting. Nou, hoe groot dat bedrag is... Dat gaan we straks vertellen... Um, hebben we nog voetbal, Rob? Ja, natuurlijk. Om uh, half drie uh, gaan we weer voetballen op Duintjesveld, uh, Benno. Oh, lekker thuis. En het, uh, en het, ja, lekker thuis tegen een uh, Amsterdamse team. Het heet uh, DWS, waar we tegen spelen. Ja. En dat staat voor uh, door wilskracht sterk. Ach, kijk eens aan. Dus uh, nou ja, ze staan uh, sterk op uh, de achtste plek en wij op uh, plek vijf, volgens mij. Ja, want volledige week ging het niet zo lekker, hè? Nee, dat ging helemaal niet. He heeft ons dat, dat een plaatsje gekost, denk je? Ja, dat zal best, maar... Nee. Uh, ja, we hebben nog een wedstrijdje extra te spelen, hoor. Ten opzichte uh, oh, van de rest. Dus okay, het uh, komt zelf. allemaal goed. En er is ook een spectaculaire loterij vandaag... Uh, daar op Duitsersveld. En uh, oh, ja. Jan van der Leden, die weet daar alles over. En uh, die komt straks bij ons in het programma. Goed zo. Dan gaan maar... we het daarover hebben. Nou, dat is een uh, gevuld uurtje. Dat dacht ik ook. Lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio. Met een, uh, ja, echt Zandvoorters film noemen. Hier is Ellen Clark. Oh papa, sit down.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 Be in touch. Oh, and that's why I want to tell you that I love you very much. Oh. It is the En na de single van Ellen Clark en Father and Friends... draaien we deze disco-klassieke van de drie dames Sister Sledge... en We Are A Family, een lekkere gouden ouwe zo op de zaterdag. Benno, volgende week is het de dag van de mantelzorger. Ja, inderdaad. En We Are Family, dat heeft natuurlijk eigenlijk ook alles met mantelzorgen te maken. Want uh, ja, mantelzorgers zijn, is vaak familie. Maar je kan het beter vragen aan Caroline Koning. Zij is bestuurder van Kennenma Hart. Caroline, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat zo? Is, is, uh, is uh, zijn mantelzorgers eigenlijk in, in de meeste gevallen een familie of uh, kan dat ook heel anders zijn? Uh, ja, mantelzorg is eigenlijk alle hulp aan iemand die een hulp- of ondersteuningsbehoefte heeft, maar in de uh, directe sociale omgeving is. Dus dat kan uh, een partner zijn, ja. het kan ook een dochter of een zoon zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw zijn. Ja. Hoe uh, is dat eigenlijk ontstaan, die mantelzorg, uh, bij ons in Nederland? Nou, in de jaren zeventig uh, verkeerden we eigenlijk in de soortgelijke omstandigheden als nu. Toen was er ook, uh, waren er ook zorgen over het toenemend aantal ouderen en uh, de vraag van... kan de professionele hulp dat allemaal wel aan? Ja. En toen heeft uh, de arts Hattinga Verschuren eigenlijk gezegd van... Uh, ja, er wordt ook allerlei vormen van zorg uh, gegeven... door uh, mensen uit hun uh, directe sociale omgeving. En uh, toen is het eigenlijk een beetje meer uh, gangbaar geworden... om daar ook uh, aandacht aan te besteden. Ja, en ik bedenk me ineens dat uh, uh, vroeger was het ook heel normaal... om uh, uh, voor je vader en je moeder ja. tot de hoge leeftijd ja. uh, in huis te houden en uh, te ja. verzorgen. Dus het is eigenlijk niet meer... Uh, toen Nederland een verzorgingstaart werd, is dat denk ik een beetje weggeëpt. Toen, zeg maar, iedereen, en, of de veel mensen naar het bejaarhuis gingen. Toen, uh, en toen heeft eigenlijk later die mantelzorg weer een nieuwe uh, invulling gekregen, als het ware. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat klopt. Ja, ja. Uh, hebben jullie eigenlijk een beeld van hoeveel mantelzorgers er zijn in Nederland? Nou ja, er zijn verschillende uh, schattingen, maar uh, de meest gangbare is dat er ongeveer op dit moment 5 miljoen mantelzorgers zijn in Nederland. Zo. En ja, dat is best heel veel. En als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld Haarlem en Zandvoort, ja. dan uh, is, zijn er ongeveer in Haarlem uh, zo'n 48.000, 49 49.000 mantelzorgers. En in Zandvoort, uh, waar jullie natuurlijk de meeste luisteraars hebben, uh, zijn het er ruim 5200. 5.200 ja. mensen. Ja. Zo, ongelooflijk. Ja. ja, maar hoeveel inwoners erop hebben we? Uh, 17.000. 17.000, ja. dat, is, dat is dus een derde eigenlijk. Ja, ja. Nou, daar sta en, ik wat uh, te kijken zeg. Nou, daar mag je trots op zijn, denk ik. Ja, ook dat. Ja, ja het is niet te geloven. ja. Het is, ja. Uh, en, en, en als je kijkt naar bijvoorbeeld, weten jullie dat toevallig, dat uh, naar andere regio's, want dit is natuurlijk de regio uh, Midden- en Zuid-Kennemeland, maar als ja. je naar boven het kanaal kijkt of naar beneden, hebben jullie daar zicht op uh, wat de verhoudingen ja, dan zijn? Nou... In de Randstad is het ongeveer hetzelfde. Ja. Maar als je kijkt naar meer de randen van Nederland, hè, waar natuurlijk veel meer mensen naar de stad toe trekken, dus waar ja de ontvolking plaatsvindt en de oudere mensen over het algemeen achterblijven, ja. daar zie je dat er wel uh, andere verhoudingen ontstaan en dat er minder mantelzorgers zijn op het aantal ouderen of mensen met de zorgbehoeften die er zijn. Ja, met, ja. Het, met daaraan de het gekoppelde leed, denk ik dan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar waarom zijn die mantelzorgers goudwaard? Ja, nou ja, ik denk dat... Um, kijk, zij zorgen er natuurlijk voor dat uh, mensen in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen blijven wonen. Over het algemeen kennen zij degene met uh, de zorg- en ondersteuningsbehoeften het beste. En kunnen ze dus ook het beste inspelen op nou, de, de wensen en, en de voorkeuren van, van, de, van de mensen die zij verzorgen. Ja. En um, ja... En daarnaast ontlasten zij natuurlijk ook de professionele zorg. Hè. Dus die, die uh, hebben we natuurlijk ook steeds minder in aantal medewerkers. Ja. Dus ja. het is heel fijn als we dat samen kunnen doen met de mantelzorger. Ja. Nu was het zo dat uh, vorige week in uh, Zandvoortse Korant... hebben jullie een advertentie ge, geplaatst samen met uh, uh, zeg maar collega-instanties. En welke instanties doen er ook alweer mee? Ja, wij voeren een regionaal project met elkaar uit. Ja. En uh, dat is in Zuid-Kennemerland doen we aan mij Sint-Jacob, uh, Kennemerhart en Zorgbalans. Ja. En uh, boven het kanaal doen we aan mij uh, Rijgershoeve en Viva Zorggroep. En um, we hebben dit regionale project uh, opgestart omdat we... Eigenlijk naar vormen op zoek zijn om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Nou, dat doen we bijvoorbeeld met de inzet van allerlei vormen van technologie. Maar dat doen we ook door juist de mantelzorg te ontlasten. Zodat ze, doordat iemand gaat logeren uh, uh, of drie dagen of maximaal drie weken, dat zij als mantelzorger even op adem kunnen komen... of even bijvoorbeeld uh, op vakantie kunnen gaan... of uh, aandacht aan een hobby kunnen besteden... of in een aantal gevallen ook bijvoorbeeld een operatie kunnen ondergaan. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus even ja. een time-out voor de mantelzorger. Ja. ja en ja. Dat, dat noemen jullie dus loge logeerzorg... Ja. Uh, het is dus niet dat de mantelzorger het huis uit gaat, maar nee. degene die de zorg behoeft, die gaat ja. logeren. Ja. ja, ja. En waar kan ja. het in Kennemeland? In Zuid-Kennemeland oh, hoor. Die... Ja, in Zuid-Kennemeland kan het in uh, locatie Brezicht in Amuiden. Uh, dat is van zorgbalans in locatie nu Delftweide of locatie Schalkweide van uh, Sint-Jacob. En het kan in locatie Overspane of in het Reinaldenhuis. En dat zijn locaties van Kennemerhart. Ja, dus niet in zo'n antwoord begrijp ik. Nee, nee, helaas nog niet. nee. nee. nee. Want ja, ja, er is natuurlijk een, een gloednieuwe huis in de Duinen is er, uh, uh, uh, gebouwd. Maar het is nog niet in gebruik genomen. Nee, wij verwachten dat in het voorjaar van 2023 wij uh, daar zouden kunnen gaan intrekken. Ja. Oké, okay, en dan denken jullie dat er dan ook logeerzorg uh, uh, gedaan kan worden? Nou, dat regionale project waar we het net over hadden... Ja. dat gaan we eind van het jaar uh, voorzien van een evaluatie. En dan gaan we ook kijken van of, of de behoefte uh, nou ja, groter is dan wat we tot nu toe bieden. Oh ja. uh, en dan nou, gaan we verder kijken en dan kijken we natuurlijk ook naar de spreiding. Omdat het fijn is voor mensen om... He, als ze gaan logeren, toch ook in de nabije omgeving van hun uh, woonsituatie kunnen logeren. Omdat ja. ze dan, he, er kan nog mensen langskomen, of de huisarts die uh, ja. kan uh, makkelijk uh, voorbij uh, komen. Uh, mensen kunnen eventueel naar een dagbesteding, uh, uh, waar ze normaal gesproken ook naartoe gaan. Dus dat zoveel mogelijk hun eigen leven ook uh, doorgaat. Ja. ja. Nou, dat, dat is geweldig. En is dit een uniek programma voor, of een project voor Nederland? Nou, um, voor onze regio is het uniek. Uh, maar in Nederland um, ja, bestaan er verschillende vormen van logeerzorg... zoals wij dat bijvoorbeeld doen. Hè. Dus met verspreide plekken over verschillende uh, verpleeg- en, uh, en woonzorgvoorzieningen. Maar in Nederland kennen we ook um, uh, bijvoorbeeld logeerhuizen... Uh, dat zag je uh, zo'n 20, 25 jaar geleden... eigenlijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg al. Logeerhuizen. En nu zien we dat ook voor, uh, voor ouderen... Met, met of zonder uh, dementie. Ja, ja. Eh, ja. Mantelzorgers die dit horen... en die zeggen van... nou ja, daar, daar wil ik wel voor in aan aanmerking komen. Hoe moeten zij dat uh, uh, kenbaar maken? Ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Of ze kunnen... Uh, ...bellen naar uh, uh, het cliëntservice-nummer uh, uh, van uh, de zorglocatie die bijvoorbeeld het dichtst bij hun huis zit. Ja. Uh, maar het kan ook uh, dat je contact opneemt als uh, familie- of mantelzorger met Tandem. Dat is een mantelzorgondersteuningsorganisatie in Haarlem. En zij kunnen dan de mantelzorger helemaal helpen met... Een goede intake en goed kijken van wat, wat er allemaal nodig is om iemand een goede, uh, prettige logeeropname te verzorgen. Ja, ja, kan best wel complex zijn natuurlijk. Ja. Ja. ja, en, en uh, uh, nou, er is heel veel belangstelling voor. Uh, de okay. plekken die we hebben, die, uh, nou, die zijn uh, vol. En, en er zijn ook mensen die uh, weliswaar de eerste misschien een beetje tegenop zien. Maar nu ook zeggen van nou, het is zo fijn. Zowel voor degene die... Uh, de mantelzorger is en allerlei dingen kan doen waar hij zin in heeft. Maar ook voor degene die gaat logeren, dat hij denkt... Oh, het verpleeghuis is toch eigenlijk best ja. wel uh, goed op een aantal punten. Ja. En um, nou, dan um, uh, ja, kunnen we daar rekening mee houden... en uh, nou, dan kunnen ze een, een goede logeeropvang krijgen. Zijn er ja. kosten aan verbonden aan die logeerzorg? Nou, je kan als je een indicatie hebt voor de wet langdurige zorg kan je komen logeren en dan betaal je al een eigen bijdrage omdat je dan die indicatie hebt, maar je kan ook een indicatie aanvragen bij de gemeente voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, en uh, nou, dan, dan uh, kun je daar uh, met die indicatie komen logeren. Ja. Ja. Nou, uh, fantastisch. Uh, Carolien, uh, donderdag 10 november is de dag van een mantelzorger. Uh, zal altijd wel nodig en belangrijk blijven, denk je? Ik denk het wel. Ja, zeker. En waarom? Het is... Nou, kijk, het, uh, zij doen dag dagelijks, hè, zeven dagen in de week, 24 uur over het algemeen, uh, uh, geven zij hun inzet. En dan is het heel mooi om uh, in ieder geval één dag in het jaar uh, hen in het zonnetje te zetten en hen extra te bedanken voor al het werk wat ze doen. Ja, zo is dat. Uh, zijn we het helemaal mee eens, uh, Carolien? Mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage aan dit programma en jou een heel fijn weekend wensen? Ja, hetzelfde, dankjewel. Goed zo, dankjewel. Dames en heren, ja. dit was Caroline Koning, bestuurder van Kennemart. Eén van de bestuurders, want ze zit natuurlijk niet alleen. Uh, ze doet het samen met andere mensen. Um, dus daar zijn we heel erg blij mee dat ze even bij ons in de uitzending komt. Ja, de dag van de mantelzorger. Ja, 10 november, volgende week, donderdag. Nou ja, deze plaat hoort er zeker bij. Hè? Ook toen uh, gold het al, we zijn op de wereld om elkaar te helpen. Vriendschap, liefde, broederschap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 Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstond's ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn er op, de ja, op de wereld op elkaar om elkaar om elkaar om elkaar op elkaar niet waar. We zijn op op de op elkaar op elkaar om elkaar om elkaar op elkaar op elkaar, op elkaar niet waar. Ja, we van Caroline. We hebben hier in op Gelukkig heel veel uh, mantelzorgers. Meer dan 5000. Het is uh, ongelooflijk. Ja. En er komen nog de mensen erbij, uh, Benno, die nog niet eens weten dat ze mantelzorgers zijn. Hè? Nee, nee, nee. Die uh, heb je ook nog. Ja, de, nee, de, heb de, ook nog. Zullen de slapende mantelzorgers uh, noemen of zoiets? Ja. Uh, een groep uh, vergeten mensen die uh, toch uh, dat werk doen. Zometeen trouwens het weerbericht. Stars in midnight pastures. And hanging out on She runs on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. You set the pace. The final frame of the movie scene that generates your every aim. You ain't no bird. For a lead and in the distance You hear them call and come back down again But you don't know how you don't know where Don't know where Is that the Down, straight back down Dat was de magische muziek uit de jaren 80. Door de Curiosity Kill the Cat en down to earth. Nou, bijna vijf minuten te laat, Benno. Zo. Voei, een... voei, voei. Ja, nou ja, goed. Ja, het zeg is... het tegen onszelf. hoor, trouwens. Uh, Vier minuten en vijf voor de, minuten. Voor seconden. de mensen, ja, om precies te zijn dan. Ja, ja, heel ja, goed. Zo zijn we bij het, het, radio. Het, het, het weerbericht. Ja, het gauw het weerbericht. Nou ja, uh, tien voor vijf. Laten we dan oh, nog nou maar heel precies blijven. Dan <laughs> uh, begint iets voor tien voor vijf, moet ik zelf zeggen. Gaat het regenen in Zandvoort. En er komt een, uh, een beheurlijk uh, front op ons af. Het, uh, het ziet er niet uit als uh, zware regenval, maar... Dat is het allemaal wel. En dat is het zeker morgen. Voor Zandvoort wordt 10 mm voorspeld. Landelijk wordt er 5 tot 20 mm regen voorspeld. En we hebben maar 10% kans op zon. Eh, temperatuur wordt 12 graden morgen in Zandvoort. En landelijk tussen de. Is even kijken. Max 10. Nou ja, dan lopen we keurig in de pas. Eh, zelfs wat warmer dan landelijk. Eh, dus ja, en de rest van de week, Rob, ja, eigenlijk ook uh, nat. En nog eens nat. Uh, in Zandvoort valt dat allemaal wel mee uh, van 3 tot 1 millimeter. Maar de kans op zonlicht tussen de 15 en 30 procent. Dus dat is uh, heel weinig kans op een beetje knap weer. Maar ja, goed. ik ben wel beter van je gewend. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Valt val. een beetje tegen. Het is een uh, Nou, wel. Het, uh, het, uh, het... Nee, ik zit verkeerd te kijken. Excuus. Het ligt wat hoger. Uh, morgen dus 12 uh, graden. Maar daarna kan het toch nog tussen de 14 en 15 graden. Ik zat in het verkeerde tabelletje te kijken. Uh, en uh, de andere waren de minimumtemperaturen. Dus dat vind ik eigenlijk wel meevallen. 14, 15 graden zo koud nog niet. Ondanks dat het alweer uh, november is. Goed... Uh... Eind van de week wordt het in ieder geval droog en dan gaan de temperaturen landelijk gezien ook wat stijgen naar 18 tot 17 graden. Huh, zoveel weer. Ja, ja, ja. Voor, voor donderdag is landelijk gezien. Uh, in uh, Zandvoort 15 graden voorspeld, maar landelijk tussen de 16 en de 18 graden. De wind, wat doet de wind? Uh, ik weet het, oh ja, hier staat het. Uh, Zuidwest is hier eigenlijk bijna de tweede helft van de week. Zuidwest 4 tot 5 boven. dus dat valt allemaal wel mee. Rustig weer. Nou ja, dan uh, is het toch nog beter geworden dan uh, wat je eerst zei, uh, Bernhard. Ja, ja, dus ja. Het heeft geholpen dat, uh, ja, ik, uh, ja, dat ik je even op het matje riep. Ja. <laughs> Heel goed, dankjewel Bernhard. Okay. Weer dus. Ook na te lezen, uiteraard, op onze eigen app. Dat was het weer. En dat is de ZFM-app, uiteraard gratis te downloaden could never imagine even having doubts but not everything works out yeah. no Ik heb het al vaker gezegd uh, bij deze plaat. Ik moet altijd meteen denken aan uh, Belle Perez. Die uh, Belgische zangeres, als ik uh, deze zing hoor. Die maakt ook dit soort muziek. Dit was uh, Camilla Cabello... ...tezamen met uh, Ed Sheeran en uh, Bam uh, Bam. En met Bam Bam gaan we naar uh, Duintjesveld toe... ...want er wordt vandaag weer uh, gevoetbald... ...en uh, Jan van der Lee is voor ons bij de wedstrijd. En uh, ja, we spelen vandaag tegen DWS uit uh, Amsterdam. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, welkom. Jazeker, hoe is het uh, daar uh, trouwens? Even voordat we aan het voetbal uh, beginnen. Vandaag uh, niet alleen uh, voetbal uh, daar uh, bij jullie. De SV Zandvoort, maar ook nog een uh, prachtige loterij. Ja, leuk. Heel leuk. Dus wat gaat er gebeuren en hoe uh, kunnen we aan loten komen? Uh, ja, via... Hoe kom je aan loten? Ja, via... hier kan je hier kopen, op het veld. Oké, okay. nou. ja. Dus allemaal even naar uh, Dijsjesveld toe en uh, loten kopen. Ja, en en uh, mooie prijzen hebben jullie ook nog? Ja, uh, tenten, allerlei uh, cadeauartikelen, etensbonnen van diverse restaurants in het dorp. Hartstikke leuk. Nou zeker, en nog een zangetje erbij en zo, dus dat uh, komt helemaal goed. En, en uh, reserveer even zo'n uh, Formule 1 tenten voor mij uh, dan uh, Jan. Ja, is goed. Oké, okay. nou ja, ben deze. Dus uh, gewoon even eentje van die tafel afhalen en uh, klaarzetten zetten voor mij. Dan gaan we het nu hebben over het voetbal. Goedemiddag Jan, uh, ja, de wedstrijd van vanmiddag. Zijn we om half drie gestart? We zijn om half drie gestart. We zijn op dit moment uh, negen minuten bezig. We zien nu een mooie paas van Jeffrey op kast. Die is net iets te hard door de wind. We hebben uh, een vrij harde wind tegen. En het is, het is frisjes, maar het is heerlijk voetbal wel. Ja, nou ja, wind je tegen. Dus het voelt als uh, duintje op op het uh, Duintjesveld. Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval een tegenstander uit Amsterdam. Uh, ja, door wilskracht uh, sterk. Dus uh, ja. hou die mannen uh, in de gaten, hè. Want die uh, gaan ja. door tot het gaatje waarschijnlijk. Het is, het is, een, uh, het is een oude ploeg natuurlijk, hè. DWS. een oude, oude vereniging die heel lang bestaat. We hebben niet zo heel vaak nog tegen uur gespeeld. Zij komen ook, uh, dit team komt van de zondag terug. Ze zijn aan de zaterdag gegaan, vorig jaar. Oké, okay, ja, nieuw, uh, nieuw in de klasse. Ja, ja, ja. ja. <coughs> Oké, okay, dus... Uh, met, uh, met Jeffrey en... Uh, naar het is Christine weer in de basis en Poen zit ook weer in de basis, dat is mooi. Nou ja, dus uh, ja, toch wel weer uh, belangrijke spelers die uh, weer uh, terug zijn uh, in het team. ja, ja we zijn ook twee belangrijke op de bank, hè. Oh, dat een, nou ja. Berg en uh, Raymond Laagdorp. Ja. Dat is wel jammer. Zeker. Nou ja, jij gaat de wedstrijd uh, voor ons uh, in de gaten houden. Ik neem aan dat er uh, nog geen hele spectaculaire dingen zijn gebeurd in uh, de eerste minuten. Absoluut niet. We hebben wel een licht veldoverwicht. Alhoewel op dit moment De DVS al in de avond is. maar Ze <lacht> spelen de bal niet terug. Naar dit, er is nog niks, niks ergens gebeurd. Er is nog niks spannend gebeurd. Oké, okay, nou mocht er uh, veranderingen komen door het uiteraard van Jan en Anders... komen we zo uh, voor het einde van de eerste helft uh, weer bij terug daar op uh, Duitsersweld. Dankjewel voor dit moment, Jan van der Leden daar. Die houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. En wij hebben natuurlijk lekkere muziek. This is Christopher Cross and it's all right. Nou, Juist hebben namen we contact op uh, met Jan van der Leden. Die houdt de wedstrijd SV Zolver tegen DWS uit uh, Amsterdam in de gaten. Momenteel tussenstand, half drie begonnen de wedstrijd 0 tegen 0. En dat is de verandering. Je komt, hoor je het uiteraard, bij deze radiosender. Dus uh, hou hem aan op ZFM. Zometeen uh, trouwens ook het uh, nieuws uit Zalfoort. En uh, ja, er is alweer het uh, een en ander te melden. We hebben het al over de snelheidsduivel gehad. Maar er zijn nog veel, veel meer uh, feiten die we uh, niet willen onthouden. Dus uh, dat gaan we doen na het volgende plaatje. En die is uh, van uh, Dexys Middags Runners in Kaman Eiling. Come on, baby, we'll stay there. you to to right, to the right, to to change. I said. To oh, Dit was Dexys Midnight Runners. En come on, Aileen. Het is tijd voor het nieuws in het kort, Benno. Want er is alweer het een en ander gebeurd. Ja, wij krijgen natuurlijk de hele week persberichten binnen. Van allerlei instanties en mensen. Um, waaronder een bericht over de kiteservice. Ook tot helder. We hebben, nou ja, ik denk een aantal weken geleden. hebben we de, de man die het organiseert. die hadden we live in de uitzending. En die heeft het toen over verteld. En dat was toen altijd spannend. Wanneer gaat zo'n, zeg maar, de langste kitesurftocht uit de wereld... wanneer gaat die eigenlijk dan plaatsvinden? Want de wind moet namelijk goed staan. Nou, en dat was dus afgelopen week, dinsdag 2 november, was het dan zover. En 500 kitesurfers uit de hele wereld gingen van start voor die kitesurfmarathon. En haalden daarmee een recordbedrag op van 650.000 euro. Euro voor de Hartstichting. Een fantastisch resultaat voor dit geweldige evenement... zo schrijf, laat de directeur van de Hartstichting Hans Snijder optekenen. Hulde en dank aan alle deelnemers... die aan deze ongelooflijk zware tocht hebben meegedaan. En dat kan Hans zeggen, want hij deed er namelijk zelf ook aan mee. En dankzij de, hun prestatie... Uh, kunnen wij als hartstichting weer een grote slag maken om waanbrekend onderzoek te financieren om hart- en vaatziekten sneller en beter te behandelen. Het was dit jaar spannend, ja ik zei het al een beetje, of de weersomstandigheden goed genoeg waren om de tocht nog voor een uiterste mogelijke datum van 6 november, het was dus kile kile door te laten gaan. Het is voor het eerst dat de tocht nog zo laat in het seizoen is gehouden. Ondanks dat het al november is, waren de weersomstandigheden dus afgelopen dinsdag perfect. Dat was Martijn van Dijk de organisator en de man die we destijds ook in de uitzending hadden. Die vandaag zelf ook uh, meedeed, Oh, Martijn deed mee, niet. De meneer van Hans Nijders. Ik dacht dat die ook aan het zeilen was. Naast professionele kitesurvers zoals Kevin Langerie en Lasse Wolker namen ook andere presentatoren, onder andere de presentator Bo van Erven Dorens, mee en Olympisch schaatskampioen Mark Tuiterts deel aan deze tocht. Ja, en Bo heeft het uh, dit keer wel gehaald, geloof ik. Hè? Ja, wat uh, twee voorgaande edities niet lukte, is hem dit keer wel gelukt. Nou, dat is fantastisch. Nou, en, uh, nog even over de kitesurvers. Toch uh, zelf de langste. Het is de langste. Kitesurftocht van de wereld. Die in één dag wordt afgelegd. Dus, dus meerdere lange tochten. Die blijkbaar in, dan, uh, in stukjes wordt afgelegd. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een bucketlist-event. Voor kitesurfers uit de hele wereld. Deze vijfde editie was binnen 12 minuten uitverkocht. Nou, op naar 2023. Zeker. Nou, hm. die gaat er zeker aankomen, Benno. Jazeker. Nou, wat heb jij? Nou ja, ik heb uh, verder uh, weinig. Ja, we hebben. Oh, het, uh, <lacht> ja, ja, nee, nee. Ik denk, jij gaat ook ik denk, op, jij, jij bent van het nieuws. Ja, oh, ja, ja, het ja. jij bent van het nieuws. Nou ja, we hebben het natuurlijk over uh, ja, onder meer. Uh, ik wou bijna zeggen: de kerstverlichting van de gemeente. <laughs> <laughs> de nieuwe ledverlichting oh, van, ja. van de gemeente hebben we het net ook uh, in de studio gehad. Want uh, ja, daar zijn ze al een aantal maanden mee bezig. om uh, inderdaad uh, ook op zich goed natuurlijk... om alles uh, om te zetten naar uh, letten uh, hier uh, in uh, Zandvoort. Ja. Alleen uh, ja, de mensen klagen steen en been dat het uh, licht uh, zo fel is. En, ja. uh, ik weet het ook van uh, bij mij in de buurt... dat ja, ja, je, je, hebt gewoon, uh, je gewoon een, een verlichte kamer uh, voor uh, mensen die een uh, lantaarnpaal op een uh, paar meter afstand uh, hebben... Ja, het scheelt wel. Het scheelt hier in de elektriciteitskosten. Ja, dat, dat, dat is. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, ja, ja. Al, maar, ja ze gaan aankomende week gaan ze weer verder, hè, geloof ik. Ja, van les, 7, 7 tot 11 november. Dan uh, wordt de straatverlichting uh, in het centrum van Zandvoort en omgeving vervangen. Het gaat om de volgende straten: Van oost Nieuwstraat, Hulsmanstraat, Hobbemaestraat, Diaconesshuisstraat, Van Oost-Aardenstraat, Stationstraat. Spoorbuurtstraat, Spoor Oosterparkstraat en uh, Marnings van Sint-Allegondestraat. Die straten zijn aan de beurt. En die hoeven hun gordijnen niet meer dicht te doen om elektriciteit te besparen. Nee, en de gemeente zegt dat het uh, kan zijn dat het opvalt dat er een uh, ander licht schijnt uh, bij je in de buurt. Ja, inderdaad. Nou, en dat gaat zeker opvallen. Want, ja, want uh, uh, ja, er hebben onder meer uh, mensen gereageerd. Want wij hebben er ook even een berichtje van gemaakt uh, ja. op onze Facebookpagina en app. En we hadden onder meer een reactie van Marco Frank. En die zegt, uh, klopt dat het opvalt. Oké. Okay. Uh, in het gangetje tussen het witte veld en het uh, kromboomsveld zijn uh, ook drie lantaarnpalen vervangen. En die hebben dus ook uh, nieuw uh, LED-licht. Supergoed en energiebesparend. Maar het licht, uh, de lichtkleur is zo vreselijk wit. Witter dan wit. Ik vermoed uh, groter dan 4000k. En uh, tevens, is, uh, het, uh, tevens is de lichtfeilheid zoveel dat we vanuit onze huiskamer verblind worden en niet meer in onze tuin uh, verlichting uh, nodig hebben. En uh, ook niks meer kunnen zien voor de rest. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk dus, vervelend uh, ook raam, als je tv zit te kijken of uh, computerschermen. Kan het misschien ook wel lastig zijn uh, als er een soort van, van kunstmatige zon juist binnen schijnt. Uh. Ja, dus ik hoop toch dat de gemeente er wat uh, mee uh, alsnog uh, mee gaat doen. Ja. Let is prima, maar uh, let een beetje op dat het uh, licht uh, wel goed schijnt. Uh. Jou, ja, ja, ja, toch? Rustig gaan. We Zo gaan het nieuws. Ja, zeker. Met uh, de. Não,